Hallo luisteraartjes, je luistert naar Kretspraat met Jaap op Redder Radio. En het is vandaag, donderdag 29 januari, 20.26. En uh, ja, ik, uh, ja, volgens mij, ik hoor wel, voor mij zit nou. Ik, uh, Ik hoor dat de chats, aha. Uh, voor mij is dat net ook, okay, hè. Eindelijk horen jullie mij. Ik zit nu op de chat. Goedenavond allemaal. Kunnen jullie me horen? Want uh, zo te zien doet mijn stream het wel, maar uh, ik kom uh, zet het op Discord. Ik zie Els. Hallo Els. Ik zie Dirk. CPR waarschijnlijk ook. Red, red, zie ik daar staan. Ja, en alle luisteraars uh, die alleen maar luisteren en niet op de chat zitten ook allemaal welkom. Dit is Gletspraat van 29 januari 2026. En het is nu vier, bijna vijf minuten over zeven Oh, ja, wacht eens even, ik moet even dingen vorige week vergeten te luisteren. Hij heb wel naar mijn podcast geluisterd van deze uitzending. Ik ga even Danny even appen, tot ik in de lucht ben. Ja, oké, okay, zo horen we. Oké, okay, ik ga even Danny appen. Danny, ik ben in de lucht. Ja, Danny, Danny, Denny, Danny. Danny. Waar is Danny? Even kijken. Dat was vorige week vergeten heb ik hem appje gestuurd, tenminste een berichtje, dat ik ook van de uitzending een podcast heb gemaakt. En dat is het leuke hiervan. Ja, dat zie ik wel. Danny, hoi Danny. Ik heel in de verte praten via mijn hoofdtelefoon. Uh, ja, ik, zit, uh, ik heb uh, Daniel gewaarschuwd dat ik aan het uitzenden ben. Hij was het vorige week vergeten, ja, dat kan hè. Hij was natuurlijk gewend dat ik op de vrijdagavond uh, zat van elf tot middernacht. En uh, toen heb ik hem uh, de podcast gestuurd van de uitzending, dat hij toch nog kon luisteren. Dat is natuurlijk leuk als ze mee chatten. En je hebt kans dat hij er zo bij komt, bij de chat. Maar ik heb mijn gitaarversterker ook binnen, mijn Marshall. Een buizenversterker, hij was nog niet eens zo gek, die, hoor. En die heb ik ook binnen. Die had ik twee maanden geleden besteld. En daar heb ik hem binnen. Uh, ja, hij doet het onwijs goed, dus ik krijg hem vanmiddag binnen. Ja, is uh, perfect, ik, ik, uh, ik vind buizenversterkers het beste die er zijn. Ja, ze zijn wat gauw al kapot, als je er uh, niet zachtzinnig mee omgaat, ja, dus buizenradio's ook, zijn ook veel beter, alles wat met buizen is altijd beter. Ja, het is wat, uh, ja, ik weet niet, wat warmer geluid ook. Uh volle, ik weet niet, dat klinkt uh, ja, natuurlijk transistor klinkt ook goed maar ik ben meer liefhebber van buizenversterkers en die heb ik naar binnen gekregen, ik heb het ergens in november besteld en uh, toen heb ik opgebeld van, wilt u dat ding nog hebben, want het kan nog even duren, ik zei, ja hoor, ik wil hem, ik had hem al betaald, dus ik wil hem nog steeds hebben, dus ja, ik, ik heb er geen haast mee, want ik heb nog een staan. dus als ik hem maar krijg nou, en toen uh, een moment kreeg gisteren een appie. dat hij onderweg was. en vandaag stond, uh, stond de pakketbezorger voor mijn neus met dat ding. Voor mij krijg ik een berichtje van Danny. kijk ik hoor. Uh... Oh nee, nee, nee, nee. Ik ben dan in het Ik word er wel. Mijn telefoon, eh, maar goed, ik heb hem een mijn berichtje gestuurd. Misschien luistert hij het ook maar. Of hij is aan het eten, weet ik veel. Misschien eh, is hij zo rond uitlaten. Dat oh, ken ik ook. Ja. Nou, nou, nou, nou, nou. Hebben jullie nog een leuk leuke onderwerp of hebben jullie nog wat leuks meegemaakt dat we kunnen delen met de, met de luisteraars die niet op de chat zitten? Uh, ja. ja, ik heb uh, morgen weer lekker vrij, net als uh, jullie weten ik ben van de donderdag, heb ik in plaats van donderdag vrij vrij. Uh, dus uh, lekker drie dagen achter elkaar vrij heerlijk is dat vier dagen werken en uh, drie dagen weekend heerlijk man. <laughs> ja, en bijvoorbeeld me prima hoor de vrijdag zo. Kijk, ik had liever of woensdag of vrijdag. Ik denk dat nou, ik doet allemaal vrijdag, weet zo. Dus dat is even lekker als ze is mm. wetende dat ze nog twee dagen daarna hebben. als het vrijdag is. En als het zaterdag, dan denk je, oh, dan ben ik dat zondaggevoel kwijt, weet je. Dan denk je, ah, oh, morgen, nog een dag, morgen, zondag. Als het eenmaal zondag is, dan denk je, nou ja, prima, weet je. Werken. Ik vind het niet erg om te werken, hoor. Ik heb te geek, hoor. Ik blijf zelfs hangen, al werk ik maar 2,5 uur per dag. Ik blijf soms tot, uh, tot na de pauze hangen, want bij ons hebben ze van 1 tot half, twee pauze, middagpauze. En dan blijf ik gewoon hangen. Beetje, ja, ik bedoel, ik ben toch alleen thuis, dus dan heb ik toch een beetje gezelschap om me heen. En ja, als ik met pensioen ben, dan zie ik mijn collega's nog minder. Dan zou ik af en toe best wel eens uh, een paar keer in de maand een bakje koffie komen doen natuurlijk. De pauzes, dat zal toch wel blijven doen. Zolang er nog collega's werken die je ken natuurlijk. Hè. Kijk, over tien jaar heb ik misschien geen zin meer. Ze zijn de meestal lang al weg, of met pensioen, of ja... Mijn oude werkgever kent bijna niemand meer van ons, alweer de nieuwe mensen. Ja, ik ben natuurlijk al 17 jaar weg. Maar mijn vorige werkgever. Uh, ja, dus ja, ik um, zo'n zo keyboard vorige... Nee, dat zo'n ding. Zo'n uh, korg. Uh, Monotron, weet ik hoe dat heet, dat is een, een, een, een uh, Waar is dat ding, <coughs> um, geen mellotron maar een um, synthesizer gekocht. Een, ik wou zo'n midi-speler hebben, zo'n toetsending waar die je dan op je, op je synthesizer kan aansluiten. Maar daar zat een synthesizer ingebouwd. Dus, en met nog weer andere gekke geluidsjes, een keer koppelen aan mijn volgende... Nou, dat kan je daar eigenlijk gelijk uit uh, voor het over. Maar daar ga ik vanaf volgende week mee beginnen. En ik denk, laat ik daar mee beginnen. Ik had het vandaag ook kunnen doen. Maar ik ga dat denk ik vanaf februari doen. Volgende week, uh, uh, donderdag. Dan kan ik kan van tevoren opnames maken. Van een minuut tot vier, vijf. En dan laat ik twee liedjes per uitzending horen. Twee of drie. Maar ja, liedjes. Het is niet met zo'n de weinig. Want ik kan helemaal niet zingen. Tenminste, ik kan wel zingen, maar... Ja, mijn stem is nou niet... Ik vind niet dat ik echt een mooie zangstem heb. Een mascotte komt binnen, hé, Mascotte. Welkom, mascotte. Ja, straks zingen we hem, maar Om acht uur begint Sinderie Met een muzikale programma vanuit Frankrijk. Live vanuit Frankrijk. En dat duurt tot tien uur. En na tien uur komt onze vriend... Dirk, met zijn uitzending. Gezellig, Dirk. En die maakt de tijd vol tot 11 uur. En dan krijgen we het radioarchief met Willem de Ridder. Ja. Ja, mensen. Uh... Ja, ik, uh, ik heb tegenwoordig weer contact met uh, onze vriend Jorko. Ja, het gaat wel goed met hem. En... Uh... Die luistert ook. Ja, niet live, want hij moet werken. Maar uh, dan luistert hij naar de podcast. Uh, die luistert hij dan terug. Dus. Um, en ik heb een, uh, iets leuks voor de mensen die uh, de podcast luisteren. Ga ik iets extra's doen. Dus dat wordt een live uitzending van de uur. En daar uh, aangeknopen doe ik een kwartiertje podcasten. Dus gewoon ik blijf gewoon doorlullen terwijl eh, na Dirk gaat uitzenden. Een kwartier lang en dat is leuk voor de mensen die het gemist hebben je mist er niet echt iets aan maar het maakt jullie wel lekker nieuwsgierig weet je ja. dus als je dan een, een kwartiertje uh, uh, ja, de uitzending stopt dan officieel voor mij dan he Komt Dirk om tien uur en als je naar de podcast terug luistert, dan heb je een extra uitje van vijftien minuten of zo. Tien minuten, maar uh, dat gaat, uh, ja, ja, dat is leuk, dat is leuk. <laughs> en dan kunnen we misschien uh, voor degene die het terug hebben geluisterd, dan kunnen we dan misschien, ja, uh, yeah. het is namelijk zo, ik, uh, ja, deze aflevering is gewoon apart. Hè? Het is niet zo dat ik uh, je kan de uitzending helemaal terug Maar achteraan komt er nog een, een, een uh, mp3'tje en die speelt automatisch af. Die komt dan na deze uitzending of na deze podcast dan. Want dit is gewoon een live uitzending nu op dit moment. En als je terugluistert luistert, dan is het een podcast. En als je die uitgeluisterd, Je kan ook gelijk naar de tweede gaan hierna. Dat duurt mij een kwartier of tien minuten, het legt En dan eh, hoor je alvast een voorproefje voor wat het volgende week ongeveer gaat worden. Dus eh, ik ga het niet altijd doen. Ik ga het niet altijd doen. Maar zo af en toe is een extra podcast van tien à vijftien minuten. En daar ga ik horen. Tot de volgende week eh, wat jullie te wachten staat en dat gaat, ja, bedoel, er eh. zouden dus ook mensen lekker vast. <laughs> ik bedoel, eh, je kan gewoon naar Direct luisteren hoor, zo wordt het toch niet live. Maar dat plak ik er dan achteraan, dus eh, ik krijg eerst trek 1, dat is dit programma dan. En dan kan je dan terugluisteren naar dit programma wat je nu hoort. En track 2, dat is dan dat extraatje. wat je alleen de podcast kan horen, is dus niet via de live uitzending. Maar die heb ik dan na de uitzending opgenomen. Of daarvoor al, weet je wel. Dus, uh, en ik ga je dan uh, morgen gewoon terugluisteren ofzo. Of laat op de avond, meestal zet ik laat op de avond al. Uh, als podcast uh, zet ik dan deze opname van deze live uitzending dan op de podcast. Uh, met zijn eind van de avond, zo of s ochtends, wat dan ook. Nou ja, zoals jullie weten, ik ben morgen toch vrij. Ik kan het morgen, morgen doen. Ik kan het vanavond doen, dat maakt niet uit. Het is zo gebeurd, nog geen 10 minuten werk. En dat, upload, dat gaat vrij snel. Tijd gewoon al helemaal met het glasvezel. heb ja, ik ook mijn... Uh, ja, kosten geloof ik... Uh, dat viel masker mee. De kosten om, om je snelheid te verhogen voor je internet. Dat, uh, dat viel zo mee. Dan nou, heb ik hem maar verhoogd. Dus... Uh, ja, een taartje geleden had je het over om te gaan streamen op YouTube. Ben je daar al mee begonnen? En dat vraagt Mascotte. Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Maar als ik het doe, dan doe ik het tegelijk met de live-uitzending uh, als het lukt, tenminste als het lukt, tegelijk wel ik op Ridder Radio uitzend. Dan kan je gewoon het geluid van Ridder Radio aanlaten. En heb je beeld daarbij. Ja, het zou nog mooier zijn als ik dat via Discord zou kunnen doen. Dat zou nog mooier wezen. En op Discord, en op. Uh... Maar dat is wel leuk als ik dan die, die synthesizer uh, ga bespelen, weet je. Nou ja. ja. Dus, uh... Maar ik ga wel kijken hoe ik dat ga doen. Ik wil het niet ten koste van doen, hè. ten koste van Ridderradio. Dat iedereen ziet, iedereen op YouTube zit. En in een top Radio. want dat is mijn opzet ook niet. gaat gewoon om een combinatie van. Of, of, uh... Of anders via Discord van Ridder Radio. Dat mensen toch gewoon kunnen luisteren. Maar dat ze me op Discord kunnen zien en luisteren op Ridder Radio. Ja, maar ik kan ook tussendoor ook wel af en toe gaan streamen. Dus uh, niet dat ik uren gaat zitten streamen of zo, maar half uurtje of zo. Op, op mijn eigen YouTube-kanaal kan ook. Maar ja. Ik, ik ga dat niet ten koste van Ridder Radio doen. Dus. Uh, ik kan het tegelijk doen. En dat gewoon onder de namen in de radio natuurlijk. Of, of gewoon apart en dan uh, ja. gewoon muziekjes gaan maken of zo. Weet je. Dus ja, we zullen ze maakt zal jullie wel op de hoogte houden, mascotte? Ik hou iedereen hier op de hoogte. Als het zover is. En anders moet je maar even op, uh, op mijn website kijken. Want ik heb... Uh, die andere website, doe ik nog hoor, die op de programmering staat van Ridder Radio. En ik heb een, een nieuwe gemaakt en die andere ga ik opheffen. Dan doe ik die nieuwe en die heb ik al, al een jaar geloof ik. En die heet Radiola.nl Radiola.nl En dan wil ik ook al over, over zijn ja, radio amateur, alles wat met radio te maken wil ik erop zetten. Zoveel uh, centamateur, over uh, radiopiraterij, uh, ja, een beetje uh, van alles en nog wat. En, uh, ja, alles wat met radio te maken heeft, zo'n beetje, hein? radio hobby. Voor uh, u.nl uh, uh, wordt gewoon. Radiola, lekker kort en makkelijk. Radiola. En Radiola.nl bestond nog niet. in Die neem ik. <laughs> Aloha Radiola. La. Ja, la la la la la. Ik weet niet of Danny er al is, anders had hij wel op de chat gezeten. Ja, het kan ook zijn dat hij die, dat die iets anders had doen. Dus, maar goed, maakt niet uit. Maar ik weet sowieso dat uh, Jacco uh, uit Apeldoorn, bedoel ik dan, Jacco uit Apeldoorn. Uh, dat hij naar deze podcast van deze uitzending gaat luisteren. Maar ik hoor wel een telefoon overkomen. Ik ga eens even kijken. Oh nee, ik ben dan met uitzending. Dan gaan ze me bellen. Uh. Nee, die is niet geschikt voor uitzending. Zijn collega van me, die belt bijna elke dag. <laughs> ja, en ik heb niet altijd zin om uh, want ja, kijk als het nou een kwartiertje is, of een half uurtje, maar die houdt je soms een uur, soms al twee uur, dan heb ik heb er twee uur aan de lijn gezeten. Ik vind die niet erg als belt, maar die gesprekken zijn zo lang bij hem. Je komt niet van hem af, echt. Laat mijn buurvrouw wel, als ik die tegenkom, dan duik ik altijd een zijstraatje in. Ik weet niet dat ik dat niet mag of zo, het is een lief mens. Maar ze houdt je zo lang aan de praat. Zo, en dan start ik te wiebelen en moet pissen, weet je wel. En ik zeg, hoe moet je plassen? Ik zeg, ja, oh, dan ga ik gauw. Ik denk, zo, daar ben ik vanaf. Dan moet ik ook wel plassen hoor, daar gaat niet om. Maar ik vind het niet erg maar En, dan, en, en, en dan, dan denk ik, ja, ja. En dan je, dan denk ik, uit gaan praten. En beginnen ze weer over iets anders. Of... En dan denk ik denk, oh, alsjeblieft, alsjeblieft. En de telefoon ook voor die elle lange gesprekken. Urenlang. Oh, en dan ik zo moe. Oh, dan denk ik. Oh. Voor weer elle lange gesprekken. dat gaat vaak over het werk ook, weet je wel. Weer over het werk. Godverdomme, ik ben blij dat ik thuis zit. Als ze over het werk lopen, weet je wel. Ja, ook zei ik gewoon, jongen. Werk is werk, privé is privé. Als ik op mijn werk ben, wil ik niks over privé hebben. Ben ik thuis, wil ik niks over mijn werk horen. Uh, ik wil ook niet dat mensen vragen wat ik heb meegemaakt. Nee, ik wil niks ervan weten. Dan hou ik me met mijn me privézaken bezig. En ik vind, kijk, ik heb ook collega's, we eens er de over gehad te praten. Ja, praat altijd al. Even vijf minuutjes over het werk. Van oh, het was koud vandaag. En ja, ja, en voor de rest praat je niet over het werk, maar over andere dingen. Want toen doen we op het werk wel. En privé moet je nooit over werk praten. Ook niet. Oh, ik kan wel weer gaan belen. Weer, weer diezelfde persoon. Daar ga ik niet op nemen. En er is wel een Nee, geen zin in. Als Danny was anders geweest, want dan weet ik dat hij luistert, maar het is Danny niet, het is iemand anders, een collega. Dat is het voordeel met die telefoon, Ze hij tele nog inzien wie er belt. Hè? Dat is natuurlijk best wel, ik heb haast, Doei. Ja. maar ze weet als ik niet opneem, dan uh, ja, ja, probeer ze het nog een keer, dan belt ze niet meer, weet je. Maar ik heb een periode gehad dat je elke dag belde En dan denk ik, oh jongens, ik neem neemt niet meer op, weet je. Dat vroeger weer een vrije dag, joh, vrije middag. Vrije avond bedoel ik. En dan word je gebeld, dat vind ik op zich niet erg. Hoor. Maar niet een uur, weet je, een uur. Oh jongen. En dan gaat het al alleen maar en voor het werk. Ik. En niet ook ik kwam komen werken, maar waarom moet ik altijd maar over mijn werk hebben? Er zijn altijd negatieve verhalen over die, en over die en over de baas, en over die chef, en ik oh, kan maar dat allemaal schelen, ik kom er om mijn centen te verdienen, en de rest interesseert me niks, tuurlijk moet je een leuke sfeer, en dat heb ik ook wel hoor, met de meeste mensen, 99% van de collega's kan ik het goed mee vinden, dus, uh, ja, en soms moet je werken met mensen die je niet zo aardig vindt, maar ja, het moet maar, en je probeert er het beste van te maken, het uh, is toch niet anders, dus ja, je zal wel moeten, je hebt geen keus. Dus uh, gelukkig gebeurt dat niet vaak, maar bedoel, meestal, wegen van de tinken gaat het wel goed. Dus uh, ja, ik kan praktisch met iedereen wel vinden op mijn werk. Dus. dus ik heb eigenlijk, ja, problemen. nee, niet echt, nee. En uh, ik vind het wel, uh, wel lekker als je even buiten bent, weet je, je bent even frisse lucht buiten. En dat binnen, is het thuis zit, is ook niet alles hoor. dat nou, normaal gesproken als ik toch vrij ben en zeker dan in de kijkers Dan ben ik wel vaker thuis. In de zomer ik ga wel, ik wel pak mijn fiets of zo, of, of, of mijn brommertje en uh, dan ga ik lekker naar buiten toe. Of ik ga naar het strand, als het maar weer is zomers, of ik ga, uh, pak de auto en, en dan ga ik het land in. Ik vind die kleine dorpjes zo leuk, weet je, die een beetje, uh, ja, echt die oude dorpjes, uh, zo'n oude, oude uh, stadskerm, zeg maar, en dan heb ik het vaak uh, over ja, oude steden. Uh. Of kleine dorpjes, die een beetje kunstige, gezellige dorpjes. En dan ga ik daar zo ergens zo'n terrasje zitten, een beetje rondkijken zo. Ja, dat uh, deed ik mijn vrouw ook vroeger altijd. Hè. In Duitsland bijvoorbeeld. Zo dus vakantie gingen. Die dorpjes hadden dan was ik gezellig, gezellig. En vaak is het parkeren nog goedkoper dan hier in Den Haag. Maar in Den Haag is het nog niet eens het duurste. Hè. Je betaalt 2 ,60 euro 60 voor uur parkeren. Maar ga je in het centrum? Nou, nou, Amsterdam is wel hoor, maar je betaalt zo 6 euro per half uur, hè? Ja. 6 euro per half uur, je in een parkeergarage, dan betaal je gemeentetarief, 2, 2 ,60 euro 60. Of nee, 2 ,70 euro is het Elk jaar gaat het een duppie omhoog, 10 cent. Ja. Maar nou ja, gratis parkeerplaatsen hebben we bijna niet meer Haag, Behalve in de is het nog gratis. Maar daar willen ze ook veranderingen brengen. Toen zijn mensen die zetten hun uh, privéauto er neer. Of een bedrijfsauto, auto. En dan hebben ze like, een gratis plekje. Maar dat is binnenkort ook afgelopen. Want uh, zodra we de, de Binkhorst... Uh, Helemaal klaar is met de nieuwbouw, want het is een industriewijkje, daar willen ze woningen bouwen. En als dat klaar is, dan willen ze dan. Dat eh... hoor ik toch? Is het niet de computer die ik hoor? Oh, nou, dat hoor ik. Ik hoor het van de computer kijken. Als ik hem dat afhoud, hou, vind het Kijk, nou hoor je het niet meer. Er zit een, een soort ja, fan in, hè. Zo'n zo, zo koeling. Uh, zo en dat is. Ik denk wat toch het lijkt wel autogeraas van auto's die voorbij rijden als ze snel. Weer. Kijk. Oh, dat is mijn laptop, dat is die fan, die koeling. Die, die dat is, nou hoor je niets meer, ik heb het ook, ook al stilgezet, dat je dat irritante reptiek niet hoort. Normaal irriteert het me niet, maar met een koptelefoon hoort echt alles. Je hoort mensen letterlijk op straat praten met elkaar. Ja, dat hoort wel buiten dan zonder koptelefoon. Zonder koptelefoon hoor ik het niet, maar je hoort echt werkelijk alles. Ja, ik heb blijkbaar geen leren bankstel op gekocht. Dus daar zond dat, dat kraak. Of een riet, eh, van een riet, dat is het uh, ja, nou, Zo gaat het tot zombie, hoe weet dat het weer ja. Dat is een, een beetje riet-spul. Uh, je hoort dat kraken en met leer heb je dat ook. in. Als je het leer hoort kraken, heb ik zeggen, dit is gewoon een stoffenbank. Maar nou, die hoor je niet. Die hoor je niet. De stem klinkt ook gelijk wat duidelijker. Nu dat ik vanaf zin. Dan hoor ik die meer. ook niet meer. mij. Ik denk, dat hoor ik? Voor garage er maar. Het is mijn laptop. Ja. Ja, weet je hoe nee, het is? Nog, oh, het is wel wat. Ja, dat is goed hoor. Ja, ik lul de tijd wel voor. hoor. Jullie nog wat leuks? Euh, Leuke anekdote of zo, nog iets leuks meegemaakt? Daar op de chats en zeg hoor. Of schrijven, want dan vertel ik het al via de radio even door, Maar het over gaat voor de mensen die niet op de chat zitten. Ja, maar als er zitten niet veel mensen op de chat zitten, zie ik. Ik weet wel dat er uh, wel mensen luisteren die nooit op de chat zitten weten, en misschien maar zo'n ding niet, oh, dat weet niet. Dat gebeurt ook wel eens. En Jacco luistert terug naar de auto's. En Ja, zoals ja, zal wel, wel gaan, dat allemaal. Ja, jullie lachen niet. Ja. Jouw. Alleen maar lekker, Zo. Dus er is een fles port gekocht. Port-tani. Port, <laughs> port. En Portugal, anders mag het geen port eten, maar het is lekker hoor. En hij is ook lekker, dus vermoed van Martini, Martini Bianco, die anderen die droge Martini vinden niet te zuipen. Gadverdamme, dit gaat smaken. Ja, het is al smaken, maar de, niet de smaak die ik lekker vind. Maar Martini Bianco is zacht eh, ja, een beetje zoet En er zit maar 14% alcohol in. En in een roebier zit 19% alcohol in. Dan hoor je, hé, maar ja ik kan er wel aardig tegen hoor. Maar er zit natuurlijk 4% alcohol, in. 5% alcohol meer in. Dus het zijn eigenlijk één glas zakel of er drie En met dingen bijna, uh, ja, drie, uh, neef, ja. Met Martini is het om drie. is dus dat ik ook met de post. daar nou, gaat ga toch een auto rijden. Ja, bijna en, uh, toen een bijna En dan heb ik natuurlijk een opvouwbare hebben. Een taartje niet gebruikt. Ja, ook, en, ja, mijn brommer zat in de gang. En dan moeten ze dus een schuurtje bouwen in de, in de tuin. Hou daar mijn brommer en dan uh, uh, uh, uh, ik heb in de gang zitten. Mijn bron zat dan in de tuin, in mijn scootje, zeg ik hem dan. Een keer koken, een scooter. En dan wat de andere schoot uh, scooter, die staat er in de scooter. Dat was eigenlijk. Hij scoot mijn biel in, mijn dieren. De scooter maar die past erin. En die is iets kleiner als een normale scooter, want die past er nee, net niet. Dus als ze kunnen controleren of het op die moment gebruikt, dan zou ik heel gauw mijn mm, dus, scooter kwijt. Ik wilde meer zo kwijt. Dat kan op dit moment gebruikt, en toen dacht ik Dat ben ik gek ook. Ze willen maar ook niet meer terug, gek Kost het duur, denk ik, om al die dingen te betalen. Nou. Dus nou ja, dat mag wel hoor. En hoe zelf niet aan hoe als mijn bron als je erin staat? Zeg, nou ja, ik heb zeiden, oké, nee, ik heb dus goed mobiel zelf gekocht, maar ik hoef niet zonder gemeente. Ik betaal het zelf over, ik ben er genoeg voor. Ik heb liever, ik heb liever dat ze het geld besteden van mensen die het niet kunnen betalen. Dus eh, ja, een gewone met boeren kost gewoon 3000. Nee, 6000 euro. Vijf jaar 6000 euro aan nieuwe. En dat in de wereld tot bijna 3000. Dat is een onvoudbare. Dat gaan ze zelf betalen. Ja, maar ik denk, ja, er zijn mensen aan, dat moet je niet doen. Maar eerder dat je zo'n ding krijgt van de gemeente, ben je, ben je een jaar verder. En je hebt mensen die alles van elkaar krijgen, helemaal goed weet ik je, ik koop hem zelf wel. Ik gun het liever dus iemand die het niet kan betalen. En ik kan het wel betalen, dan doe ik het uh, betalen waar magers op gemeen Geld is maar geld. Het is maar geld. Ik, ik, ik, ik, ik ben niet zo lezen. De mensen die het harder nodig hebben als ik, gun ik het nog liever. Ja, ik bedoel, waarom zou ik het uh, doen? Weet je, ik bedoel, uh, kijk, als je nou uh, echt uh, zwaar. Uh, beperkt of met lopen, ja, ja, dat zou ik misschien wel doen, maar... ik kan nog wel lopen, maar ik, eh, ik hou het wel lang maar voor. Mijn beenschap is wel lekker, want ik rijd zo Albert Heijn binnen, of de Jumbo, of, of, of, of Dirk van de broek. die ik zo binnen. Ik doe mijn tas tussen mijn benen in, op het plateauotje, uh, en ik kom uitgerust, ga ik weg en ik kom uitgerust thuis. Als ik nu ga lopen, en het is maar tien minuten hier vandaan. En dan terug naar, ik ben moe, ik heb, ik heb sowieso al los van mijn linkervoet. Dan ben ik nog eens een keer moe vanwege van een van En dat heb ik niet als ik met die als ik uh, naartoe ga. Dan voel ik me net zo uitgekust, als dat werd een gekomen. En af en toe moet je wel bewegen ik fiets nog wel eens. Dat is wel uh, vol mijn werk, ik heb geen bakfiets waar ik mee werk. Dus ik ben sowieso in beweging. En ik word niet zo gaan moe met fietsen dan met lopen zegt vermoeiend Vooral door die zere voeten heb ik eigenlijk nog meer van als van mijn benauwdheid. het genoeg. Benauwdheid, oké, okay, maar die voelt je Dat geeft ook een, een, een vermoeiend, uh, ja, daar word je ook moe van, van pijn. Eh, zere voet. En iemand schrijft al, even kijken. Uh, Els, ze zegt, ja, hoe je op een beleefde manier een gesprek afkapt. Ja, ik heb haast. Doei, Zegt mascotte. Ja, dat kan, zeg Els. <tie> ja, dat kan. Nou, ik heb al een keer gehad, toen was ik op visite bij mijn broer, toen belde diezelfde collega. Toen nam ik wel op, zei, ja, sorry, maar ik een eh, eh, visite. Oh, kijk, maar zo ben ik wel handig. Ja. Dus, goed, nou ja, goed, daar haal ik uit. En zeg ik, ben op visite of zo, weet je. En nog meer. En vaak kap ik ook wel eens af, dat ze zeggen: ja, okay, ik moet nog dus okay, wat doen en zo, of we hoeven niet verder af kijken. oké, tot ziens En dan eh, ik heb, Maar ik zag natuurlijk helemaal niet ergens mensen met bellen voor een praatje, maar ik, jongens. Of dus iemand heel lang niet gezien, hebt maar. je ziet elkaar ook een dag op het werk. Ik kan je ze zelfs al een keer over Het gaat altijd over het werk, oh, wat heb ik Echt <laughs> jongens, dus het is over nog een paar dingen. Daar is een... op, zeg. Ah. <laughs> Ik zeg dat ik ben we gaan nooit Vriendschap met collega's hoe aardig ze ook zijn, want het gaat altijd over het werk. Want vroeger had ik we, bij mijn uh, werkgever gehad bij defensie als boven. En die gasten die gingen en ze hadden een bangetje in ze. Bij elkaar was. Nou, dat we een in jongens uit, collega's. En dan gingen ze dan een uh, biertje drinken, gezellig maken. En dat liep altijd uit op uh, over het werk praten. En uh, elke keer beloven ze jongens, we moeten niet meer over het werk hebben. En dat draaide elke keer weer hard om over het werk te praten. Nou, leuk voor, voor je vrouw of voor je kinderen als ze erbij zitten. gaat weer over het werk, pa. En als zeg, heb je iets anders? <laughs> ja, en elke keer dan blijft ze weer wetenschap. Nou jongens, we moeten het niet meer over de werk hebben. Maar dan gaat het weer over politiek, weet ik veel. Ja, daar heb ik geen zin in. Uh, kijk, ik heb er ook collega's gehad waar ik mijn vriend mee hoor. Nou ja, natuurlijk daar is het keertje over. Zeg. Niet de hele avond. En het is dus gewoon, we hebben gewoon een hobby bezig wat maar dat vroeger een collega waar ik een vriend bij was, die had een illegale zender, een FM zender. Dat was op mijn eerste radio-wagraging, als die zo En dan gingen we één keer in de week, dat was elke dinsdag, gingen we uitzenden op de FM-band en we zijn uitgepakt, want het zeiden we het ernaar. Om de vijf uur zette ik een bandje op met non-stop muziek, die we van tevoren hadden opgenomen. En dat zette die dan op, tot, uh, tot zes uur. Nou, en dan ging hij dan van 6 tot 7 live uitzending. En dan, eh, dan was ik in de tussentijd al bij eh, hem zo kwart voor 7. En dan met het over van 7 tot 8. En dan hij weer van 8 tot 9. En ik van 9 tot 10. En dan leek er nog een, een bandje onder uur non-sug muziek draaien op de radio. En om 12 uur gingen we de lucht uit en dan was ik alweer thuis. En soms namen we van tevoren al op met praten erbij op de maandag of zo, of op de zaterdag. En dan bleef ik gewoon lekker thuis en dan zat ik naar of te laatste Nee, wij ook wel. En we zijn uitgepakt. En het leuke was, we zaten op de 192 megahertz helaas niet in Stiering, maar in mono met vijf rand. En toch kwamen we behoorlijk ver, want uh, we kwamen zelfs tot nog Scheveningen en Delft. Zover waren we het ontvangen. We zaten op de 192 meter. Hij eh, op de 92 megahertz. En wat denk je? Die zit Den Haag FM op dat lokale radiostation. Um, en uh, die heet Den Haag FM. En die zit hier ook op de 92 megahertz. Oh, oh, oh, oh. Waarom koopt u voor de 92 megahertz? En dat doet denken aan 192 van Vrolika vroeger, maar ja, je hebt geen 192 megahertz. Maar eh, ja, daar wordt, dan wordt het niet zo op uitgezonden, 192 hertz. is natuurlijk ook even, Alleen nog voorbij de luchtvaartband, voorbij de, de 2 meter band. Dus dan kom je ergens in de punt van, uh, ja, een beetje hogere regionen. 192 Met 192 meter dan zit je ergens in de middengoor. 1500 en 100 wat, is dat of zo, 1600. Dus ik denk, nou, dat doen we 92. En er zat ook geen zender op dat moment. Maar ja, toen gingen we de lucht uit, dus hebben we daar een jaar gestopt, omdat de boetes werden verhoogd. Als je gepakt werd, met duizenden euro's kosten. Plus je vergooien oh, platen en kwijt, je apparatuur en uiteraard ook je zender, plus een fixe boete. Nou, dat durfden we niet aan te dat zijn op een gegeven moment, na, na ruim een jaar gesproken. En toen een paar jaar later toen kwam uh, de NAG FM op de 2.9, want ik god dat is leuk, en hebben wij opgezeten Wij heette het toen Radio Eurostar. Radio mm. Eurostar. en ik geloof niet dat ik er nog opnames vond ik. Zo kan ik een keer zoeken, maar uh, die, die namen ook wel eens bandje op hem. Vaak leef ik dat wel live hoor, maar ik heb dat ik nog een bandje waar het op staat. Ik, ik zoek, hoor. heb zo'n 200 cassette bandjes liggen thuis. En ik weet niet of er wel bij zit. van vroeg gehouden. Dat zal wel leuk wezen. Maar uh, goed. Eh, ik begin nog te gapen ook. <laughs> Ik, ik, ik heb toch goed geslapen van het. Ja, maar ik ben ook eh, niet zo laat naar bed gekomen. Het is er alles 1 in, dat is van mij doen vroeg. Hè. Alles in En eh, ja, ik loop een om 7 uur voor de deur, dan moet ik al vroeger. maar nou, ja, ik de, deze schoonmaak hier ja. Ik heb koffie gedronken. Loken. In de keuken ja, in de hier ja, nou toevallig in de woonkamer, wat ik normaal nou doe. Dat nou, doe ik alleen tijdens de uitzending. Want eh, je was meteen... ja, dat is meteen al gegaan. Ja, in Kijk wat jullie nu horen is buiten hè? Ik heb mijn luchtloze open staan Nou, het klinkt harder. Als dat ik in de woonkamer zit ja, dan ben ik door die koptelefoon. Het is toch grammer wat die woorden, zo'n auto met een aanhanger. Voor die aanhanger, het Ja. Ja, ja. Het ja, was leuk hoor, dat uitzend. Hadden we nog een gozer erbij. Dat is helemaal gek van de Dolly Dots, En eh, die zat altijd de Dolly Dots te draaien. Toen had mijn collega. Die had hem in de interkamer verpest. dat hij al de singeltjes van de Dolly uit de platenbak gehaald, voordat hij kwam. En toen was hij aan de beurt om maar te zenden. Maar zijn de Dolly singeltjes? Zo, dat weet ik niet. Dan kan ik geen Dolly Tots draaien. Ja, maar je moet draaien wat de luisteraars leuk vindt. Niet wat jij leuk vindt. Mag wel, zo, tussendoor. Maar jij draait alleen maar Dolly tot <laughs> Dat vond ik niet zo leuk. Ja, toen, een week later heb ik ze wel weer teruggelegd. Maar eh, ja, ik was helemaal gek van Queen. Dan ga ik ook niet eh, tien eh, Queen draaien in een uurtage. Ja, toen draai je er eentje en de rest draai je gewoon andere mensen. Waarvan je denkt, ook oh, dat vinden de mensen wel leuk. En, ook muziek, muziek waarvan ik eh, zelf niet leuk vind. Ik maar ik draai hem toch. Want ja, als mensen het willen horen, dan draai je dat. Klaar. Want dan ben je geen goede bieter als je alleen maar draait wat je zelf leuk vindt. Maar draai je draait ook wat andere leuk als mensen zeggen: ik vind bezig leuk, maar wat ik weer niks vind, goed. Uh, dan draai je dat simpel, hè. mensen zullen het te horen. Dan ben je een radiozender voor de mensen, niet voor jezelf. Ja, anders is het leuk vindt om te doen, oké. Okay. Maar ik bedoel, hier doet het uiteindelijk voor me, toch? En uh, ja, en als mensen zeggen: ik wil dat of dat horen? Ik denk bij eigen beeld, is dat is toch wel wat verbok van muziek. Dan Maar <lacht> nou ja, dat moet je ook niet zeggen, de wijnen, natuurlijk. Ze creëren wat prachtig, maar van BZM geweldiger geweldige banden. En dan denk je bij je eigen moest weten. Wij gaan kijken om die mensen, wat zijn mensen. Maar, eh, nou ja, het is mijn muziek niet. Uh, nou, ik zal hem niet uitzetten als hij aanstaat toevallig, maar dat zal ik niet doen. Maar... Ik zal dan uit de plaat van Kruidhoek okay, ofzo. Ja, ze hebben ieder zijn smaak, toch? Nou, er zijn mensen die vinden Queen of de Beatles weer en ik zo. Ja, oké, okay, dat kan, dat mag. Ze hebben iedereen zijn eigen smaak. Nee? Nou, die muziek tegenwoordig zijn maar weinig artiesten uit deze tijd nu die ik goed vind. Er is eentje die er echt uitspringt die ik echt onwijs goed vind. En dat is Denny Vera, die vind ik zo goed. Wauw, man. En ik, eh, ja. Ik had nog nooit van hem gehoord, ik zag toen een, een, een mini-L-album liggen. Dat is een 10-inch plaat, iets kleiner als een 12-inch uh, LP en iets groter dan een 7-inch singeltje. En er zijn ook gewoon drie liedjes, zes nummers. En ik dacht, nou ze Amerikaan Amerikaan ofzo en ik dacht, nou, ik had wel een idee wat voor muziek of het was en dat klopte ook. Wat straalde die hoezo ook uit, dat soort muziek van Denny Vera maakt? En toen kijken ik op de achterkant: het is een Nederlander. Oké, okay. dat vond ik best wel goed klinken En toen had eh, ik meer muziek van hem gehoord, ik kon die hele event niet. Ik dacht, wauw. En toen zag ik hem toevallig bij eh, Vandaag in Zuid, dat heette toen nog Veronica in Zuid, zag ik dat hij daar elke dag eh, daar eh, optrad. Van uh, Veronica in Zuid. Ik vrekt dat de stiefdend waar ik die plaats van gekocht heb. Nou, maar ik vond die gozer zo goed. Dus ik heb, uh, ik heb niet alles van hem, maar wel veel. Ik heb wel, uh, wel veel van hem. Maar niet alles, want ik vind in de begin tijd. Dat was in 2009 of zo. Vond ik hem wat minder, maar ik vind hem juist nadat beter geworden. Toen is hij meer, uh, ja, een beetje... Dat ook noemen. Een beetje jaren 50 muziek. Een beetje countryachtig. Een beetje rockabilly. Een beetje. Ja, daar hou ik wel van, weet je wel. Een beetje jaren 50, begin jaren 60. Ik ken dat wel een beetje countryachtige muziek. Dat vind ik wel leuk. Dolly Parton. Ik heb pas nog een CD van Dolly Parton voor het eerst in mijn leven gekocht. verzamel CD. En toen ik hem gekocht, toen bleek dat ze twee dagen later toch al had. En ik denk, nou, heb ze hier van, een leuk gedeuntje. Mm. Mm. Tachtig toch, jaar, hè? Toch toch, ja. Maar ik denk, ja, ik vond de muziek ook wel leuk bij. Ik heb niet veel country of western muziek, maar ik vind het wel lekker klinkerwijs, dus, hoor. Uh, een beetje. Ik heb ook nog eigenlijk zo'n baantje liggen met, met Henk uh, Ik Vind ik ook geweldig. Ja, dat is ook een beetje countryachtig en Dat is uh, truckersmuziek. Ja. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas met mijn vijftig tonnen diesel. Ver van huis maar in een zat. Met de vlam in de pijp. Ja, hey, la, li, la, di ja, <middels> ja, ja, dames en heren, hier is een kwijngaard met... Ja, lala, een bruiswitte, nee, een witte bruisjurk. Hij is te kou, want de bruiloft ging niet door. Ja, jammer, maar helaas, dan maar een vriendje, dan maar een vriendje, Ik had zien, daar nog wat toekomst. Wat ben jij nu bezig? Ja, van het wel. Ja, ja. Ja. Nou ja, of niet. Ofwel. Ik weet het zelf niet meer. Ik ben tegenwoordig asexueel. Ja, ja, ja. Ik doe helemaal niets. Ja, maar wie moet ik het doen? Hm. Ja, maar wie? Ik zou het niet weten. Ik ga niet uh, voor betalen. Daar ben je gek. moet ik daar niet op het. Dames, van plezier laat ik hem maar even netjes zeggen, want dan luisteren we misschien ook al kindertjes mee. Nee, nee, en nou, nou, de hand dan zelf de, de kleine Japi, laat ik wel met rust, de, die is ook al oud hoor. Nee, daar moet ik niet te veel aan uh, trekken, want dan wordt Japi misselijk. Kleine Japi, dus die blijft netjes. Uh, netjes uh, in de pantalon, laten we maar zeggen. Nou, ja, ik heb er ook zoveel boeg in af over. We hebben een oude lul van 66, dus het boeit me ook niet meer echt meer, weet je. Kijk, als ik een leuke meisje. Ik denk ook wel eens, man, tot ik 40 jaar ouder ben. Maar als ik zelf 20 was, dan zou ik het wel niet, hoor. En dan ja, ja wat zou je dan wel weten? Nou ja, dan zou ik het wel weten, ja. Ja, en als ze jou ja nou niet niet leven, dus ja, dan heb ik pech. Dan, uh, dan heb ik pech gewoon niet. Nou. Ja. Wat ga je dan doen? Ik weet niet veel. Misschien ga ik wel uh, uh, mijn neusje eten of zo. Of uh, lekker kapeuken roken, Een biertje erbij. <lacht> ja, ik weet het niet wat ik dan zal doen. Maar, nou, joh. Nee, okay. nee joh. Ik ben een uh, oude lul, hoor. Wat moet ik nou? Wat moet ik nou? Ik wil dat ik me daar uitvoer. Maar ik heb toch uh, aan mee, dan, like, een behoefte bij mij. Ik ben een leuke vriendin. Dat is leuk hoor. En als ze zeggen, plaf me af. Dan vind ik het ook goed? Ik <laughs> vind een knuffel, knuffel, al wat ik weet je. Dat vind ik dan wel prettig, dat vind ik wel fijn. Maar de rest hoeft van mij allemaal niet. Die tijd hebben we gehad. Awe Japi. Owe lul. Die tijd hebben we gehad. De C.A.P.A.D.N.E. De Pipin de Pantalon. Hé. Yeah, ja, yeah. ja. Oh ja, Dirk was ook bij. Hè? Ja, oh ja, die gaat ook vanavond uitzenden, natuurlijk. Hé. Hey. Ik hoor mezelf niet meer. Ik ben nog wel in de lucht, oké. Okay. Oh, wat te zeggen. De piep in de, de pantalon, eh! Yes, si, yes, si. Yes. De piep in de pantalon, Ja, yes, si, si. Eh, Ah, die Mario, die. Wat is dat? Die bodem van karton, die hey, pizza, maar die zijn niet te goed. Die bodem van cartone. Hey, eh, hey. eh. Ah, niet goed, niet goed, niet goed, niet goed, niet goed, niet goed, niet Davino, niet goed, niet goed, niet goed, niet goed, niet Sì. si goed, va bene, si, goed, niet di, niet goed, niet goed, niet goed, niet goed, pizza, goed, niet goed, niet goed, niet nee, nee. niet de niet niet goed, e, sí, sí, sí, sí. niet goed, we moeten een echte dege. Echte deken maken, hè. Hé, eh, Sissi. Hé, eh, Sissi, nee, Sussappen. Nee, nee, nee, nee. En niet de kut, hè. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee. Sissi? Nee, nee. Si? Aha. Sousa. Aha. Bon. zo, ah, dat Frans. Maar Frans kan mij niet. En ik heb Frans. Ik heb Frans. Ik spreek geen Frans. En ik wil geen Frans. Wel nou, een beetje Duits, redelijk Engels en uitmuntend Nederlands. Nou ja, uitmuntend, ik spreek gewoon Nederlands. Nu, op dit moment, ladies and gentlemen, you're listening to readeradio.com. En this is Scratch Praat met uh, Japio on Ridder Radio. Wow wow wow wow wow wow wow we broadcast online only not in the air not uh, by cable not by satellite but only online via the internet worldwide yes okay that's a little common Suhura. Dat is redderradio.com. Ja, ja. Und dit is Diabio. Van Den Haag. Die, Aage, die Niederlande. Und. Ik ben. Äh, jetzt. Äh, äh, Thomas Dack. Von. Äh, äh, 19. Bis. 20. uur. In uh, yeah, uh, oh, op een keer naar de radio, <laughs> en uh, nou in het Italiaans. He, de bachelarder, je bent er stel er helemaal geen enige zak van. Ik weet niet eens wat ik zeg, ja, dus dat is een beetje, beetje oh, het is wel bijna tijd, kijkers. We hebben nog drie minuten om vol te kletsen, lieve mensen. Ik beginnen een beetje allemaal gekke onzin uit te kramen. Maar we zijn jullie van me gewend, hè? Ja, ja, ja. Hoe later op de avond, hoe vreemder volk. Zeggen ze wel eens. <laughs> maar oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Alle gekheid op een slotje, Dan komt er weer een bromfiets voorbij. Alle gekheid op een hier. Ja, kijk, ik ken nu die... dat, dat, uh, luchtla... uh, dat, dat, dat, dat... je wel dicht doen. Maar dan heb ik hier. Geen ventilatie in huis. Je moet toch ventilatie hebben. Want deze jongen heeft natuurlijk geen zin. In schimmel in huis. Hè? Heb je dat gehoord over die schurft? Het schurft steeds meer schurft, schurft. Geschurft. In Nederland de rondwaart. wat er niet aan denken. He. Ik krijg al jeuk als ik er aan denk. Ja dat was op het nieuws vandaag. Hè? Over de schurft. Gaat verre. Talen. Schurft. Uuuh. Ik weet al wel dat er één schurft rond rondluit en die heet Donald Trump. <laughs> en daar laat ik het bij. Ja. En dan hebben we nog twee minuten, lieve mensen. Twee minuten. Ja. En dan, dan is Sindri aan de beurt. Hallo, Sindri. Jij bent er al, hè? Ja, Sindri, of niet? Of Sindri er nog niet is? Eh... Uh, uh, Wacht eens dus even, ik, ik, ik moet eventjes uh, even kijken wat staat daar. Hé hey Dredd, hé hey Dredd, Dred, Dred, Dred, zegt Elisa. Zoals zeg, het is uh, trouwens voor je prostraat even wel beter het met handbediening te doen. Bij geen partner ervoor. Daar kan ook een vies plaatje in heen. En als oude man zijnde. Is dat goed voor je prostaat dan? Oké, okay, goed ook ik het weet. Als je het omdraait, ben je net zo oud. Even denken hoor. Uh, als je het omdraait. Je prostaat of je handbediening? oh je partner omdraaien? <laughs> Wat is het nou? Even, oud oh, Dirk zegt dat. Als je het omdraait, ben je net zo oud. Kijk hoor. Het is trouwens voor je prostaat. En zo wel beter. Om het... Op handbediening te doen, oh, bij geen partner ervoor. Of andersom. <lacht> dat bedoelt, denk ik dan weer, hè? Als oude man zijnde, oké. Okay. Dus, dus uh, oké. Okay. Ja, vroeger deed ik het ook wel eens hoor, dat zeg ik zo eerlijk. Maar jongens, we gaan afsluiten, want het is acht uur. Lieve mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren. En ik zou zo zeggen, lieve van allemaal dames en heren, jongens en meisjes, uh, en iedereen die, die luistert, en, uh, die, uh, iedereen, bedankt voor het luisteren, voor de aandacht. We zijn drie, veel succes met je uitzending straks. En Dirk, jij ook. Uh, tot ziens, mensen. Tot volgende week, dan. We gaan veel plezier met Sintri en met Dirk. Bye bye.